Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ga je Sinterklaas vieren? Nodigt dan max vier mensen uit. Ik zou echt zeggen, als je het doet, doe je het heel veilig. Die oproep doet dimensionair minister De Jonge. Hij hoopt dat het dan een feest blijft en geen feest wordt voor het virus. Een zelftest doen van tevoren is een goed idee, zegt de minister. Sinterklaas is natuurlijk echt een feest wat je viert met, met opa Roma en met de kleinkinderen. Ja. Dat, dat is onvermijdelijk, dat hoort mee eenmaal bij Sinterklaas. Maar als je dat doet, doe het allemaal even in jezelf testen. En zorg dat je in ieder geval uh, ja, dat Sinterklaas een feest blijft. In Zuid-Afrika is het aantal coronabesmettingen afgelopen week met meer dan 300% gestegen. Het komt vooral door de Omicron-variant, die zou besmettelijker zijn. De ziekenhuizen kunnen het nog aan, zegt de gezondheidsminister. Maar hij roept iedereen op zich te laten vaccineren, zodat nieuwe maatregelen niet nodig zijn. Het land zit volgens hem in de vierde besmettingsgolf. De politie heeft een man van 20 uit Arnhem opgepakt. Hij zou via social media hebben opgeroepen om te gaan rellen in Utrecht vorige week vrijdag. De man is door een arrestatieteam aangehouden, zit nu vast. In zijn huis zijn ook meerdere wapens gevonden. Een F, een M. Ze gingen van hand tot hand in Heerenveen. Een vrijwilligersclub deelde chocoladeletters uit om zo vrijwilligers te paaien voor een vrijwilligersbaantje. Met een, met een mandje vol letters gingen ze de straat op. Mag ik jullie wat aanbieden? Ja. Een lekkere chocoladeletter. Kijk eens, alsjeblieft. In de kerk uh, doe ik uh, vrijwilligerswerk. Ja. Uh, soms vragen ze wel vrijwilligers hè, met opbouwen en zo. Voor de wedstrijden. Dus dan uh, mag ik mezelf ook een vrijwilliger noemen. Lust je dat eigenlijk wel, chocolade? Ja. En delen, hè? Ja. Eigenlijk bleken dus al heel veel mensen een handje te helpen. Op school of bij de sportclub heb ik het weer nog. Op steeds meer plekken gaat het regenen in het oosten. En in Limburg kan natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 7 graden. Dit weekend is het ook grijs en je houdt kans op regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is één file te melden en die staat op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Vanaf Purmerend Noord 3 kilometer file tot aan de afrit Avenhoorn. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en de op is daar dicht. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging.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 Nou, uh, oh. jij mag meteen beginnen. Oké. Okay. <laughs> Boudenwijn de Groot vertikt het. Boudenwijn de Groot had er geen zin in, vandaag. Nee, gek. Nou. Ja. Heb je het strand van Boudenwijn de Groot? Strand van Boudewijn de Groot, inderdaad. Ja. Nou, we hebben natuurlijk heel veel nieuwe politieke partijen hè, die we tegenwoordig hebben. Er is er nu weer eentje bijgekomen. Dat heb ik hier in het kruintje staan? Maar ik heb hem ja, is C, is of zo, eh? C is erbij gekomen ofzo hè? C is erbij gekomen. is erbij gekomen. En dat staat voor Zandvoort Echt één, Dus Z-E-E. Zandvoort Echt een. Een. Ja. Ja. ja. En er zitten heel veel mensen in die wij uh, hebben ontmoet... bij onze cursus uh, Politiek Actief. Oké, okay. ja. Dus uh, daar is uitgekomen dat hun... Uh, nou, dat denk ik niet, want Mirko had al het idee voordat hij... Had, ja, die, die ja. had dat... Uh, dus ik denk niet dat het uit die cursus is gekomen. Ja, nou, hij liep die er al anderen mee zijn erbij aangesloten. Ah, oh, oké, okay. dus, uh, ja. Dat, uh, dat wel. Nou, we zijn benieuwd. Dus uh, ja, we zijn heel benieuwd en we willen ze graag wel een keertje hier in de uitzending hebben als we een uh, verkiezingsprogramma hebben. Ja, zeker. Want wij maar willen was... toch een beetje de politieke partijen uitgenodigen om... Uh, zeker, ja. ...de politieke partij, ja. Uh, programma's uh, voor de Een beetje naast elkaar te leggen en dat ja. we kunnen toelichten, ja. Want ja, ja, in maart zijn er natuurlijk weer verkiezingen. Klopt, ja. Dus dat wordt ook belangrijk, ook voor Zandvoort, ja. ja. Ja. En ik hoorde gisteren opnieuw dat het weer, we kunnen weer kunnen drie dagen gaan stemmen. Dus de stembureau stel weer drie dagen, op, dagen. drie dagen open, ja. Ja, ik geloof dat mijn ouders hadden dat ook. Die hebben in Purmerend hebben al gestemd voor de verkiezingen... omdat die uh, ja, een aantal gemeentes bij elkaar voegden. Ja, ja. En uh, die hadden ook een paar dagen de tijd. Dat oh, okay. ook drie dagen. Ja, ja, ja. Dus nou, dat, dat is wel, dat is wel een goede zaak. Ja? Ja. Oké, okay, nou we zijn nog steeds bezig met uh, bandnamen. beginnen met een J. Dan zijn we aangekomen met James Taylor. Ja. En wat was dat? Bouden wij de Grote dan mee te maken? Ja, dat is ons standaard intro voor tweede uur. Oh, oké. Okay. <laughs> wist je dat niet? Oh, dat wist ik niet. je huiswerk niet gedaan. Ik heb mijn huiswerk niet gedaan. Goed, gaan we wat anders. Just yesterday morning, they let me know you were gone.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 seen lonely times when I could not find a friend but I always thought that I'd see you again won't you look down upon me Jesus you gotta help me make a stand you just got to see me through another day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 trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing is gold. Let's oh. go. your soul ja ik heb hier een uh, een leuk stukje van uh, uit lokaal op uh, lokaalac.nl uh, zijn ze nou helemaal belazerd. Uh, de Zandvoortse journalist uh, Wijnand Burgers... schrijft op regelmatige basis columns voor lokaal AC. Onder de titel Zijn ze nou helemaal belazerd... gaat hij in op de actuele ontwikkelingen... die zich veelal in Zandvoort afspelen. Er gebeuren op het ogenblik zoveel tragische zaken in ons dorp... dat, dat je blij bent met ieder sprankje hoop. Twee of drie nieuwe politieke partijen... willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Wat een luxe voor ons dorp. Want je vraagt je zo langzamerhand af hoe lang kunnen onze huidige bestuurders nog een schone schijn ophouden democratisch bezig te zijn. Hebben ze nog wel enig benul van wat er leeft in het dorp? Enkele voorbeelden. Een lid van een partijtje met slechts één zetel ziet kans om de fietsverkeer in twee richtingen op de boulevard tegen te houden. Waardoor er een subsidie van 800.000 euro van de provincie kunnen worden misgelopen. Ze wil het hele dorp vol met parkeerszuilen zetten, gebaseerd op een rapport van de rekenkamer. Terwijl datzelfde het, het, rapport zegt dat het zwint dus niet nodig is. Of we die mevrouw na de verkiezingen in maart 2022 nog terugzien, is hoogst twijfelachtig. Maar de schade die ze heeft veroorzaakt is blijvend. De wethouder die over het fietsverkeer gaat... komt uit een partij waarbij de algemene ledenvergadering in een achtertuintje past. Het aantal leden van een politieke partij is zo klein... dat een familie met aanhang gemakkelijk hun jongste tallig met nul politieke ervaring tot leidstrekken wist te manipuleren. Hun wethouder probeert ondernemers van de passage... mee uit hun panden te flikkeren... voor een plan waarvan de ontwikkeling nog ineens rond is. Nu weer een rel met de huurders op het Badhuisplein... die uit een flat gegooid worden... terwijl ook daar nog geen concrete plannen zijn voor het gebied. Zo gaat het maar door. Terwijl de raadsleden voortdurend bezig zijn elkaar af te katten... een cursus om raadslid te worden bleek dan ook... een training om andere partijen af te bekken. Aan gemeentepolitiek kwamen ze niet toe. In een dorp als de Onze is een vijver... waaruit politiek geïnteresseerden gevist kunnen worden... nou eenmaal klein... Die paar belangstellenden komen elkaar dan ook voortdurend tegen... en zijn meer bezig met hun ruzies en vetes uit het verleden dan met Zandvoort. Nu gaan er geruchten dat er twee of drie nieuwe po politieke partijen mee willen doen... aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk zijn het frisse krachten die zich nu eens om het dorp gaan bekommeren... en niet besmet zijn met die kinderachtige ruzies uit het verleden. Laten we hopen dat het eindelijk eens met, met pensioen kan als columnist. Wijnand Burger. Nou, ik vind het zo'n mooi stukje. Ja, ik vind het ook een ik mooi denk stukje. Ook, ja. Ja. Ja. Ik denk ook dat het best heel goed is, die nieuwe politieke partijen. Ik hoop ja, dat ze genoeg zijn. hebben we natuurlijk ook geen ervaring. Ze kennen de geschiedenis niet en zo. Dus dat wordt weer hartstikke moeilijk voor het hoor. Ja, maar ja. goed, nu is het op dit moment van... Jij bent van die partij en dit is jouw plan, dus ik stem tegen. Ken, ja, maar ken, dat als is volgens nog... mij niet meer zo. hoor. Ik heb begrepen dat de huidige coalitie... Uh, toch elkaar vertrouwt en elkaar steunt op dit moment. Ja, maar moment. de oppositie, wie niet? Dus je, je, ja, de coalitie, dit, dit... Ja, nee, ja, ja. De oppositie, ja. ja je hebt heel veel tegenstemmen van, van elkaar. Ja, ja. ja, dat weet ik dus... dus niet goed genoeg. Ik denk dat het wel meevalt, maar ja. Dan laten we kijken. We gaan het meemaken. Kort ja. Janice Joplin dan, Ooh, move yeah. over you say that it's over baby. You say that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 sang every song that Java knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, don't I mean nothing, honey, if it ain't free no, no. Yeah, Feeling good was easy at all when he sang the blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby. ZANG in 2005 als een grap. De website die een Amerikaanse man bouwde waarop mensen zogenaamd een huurmoordenaar konden inschakelen. Niet iedereen bleek te begrijpen, want de serieuze verzoeken bleven de afgelopen jaren binnenstromen. De site hielp uiteindelijk zelfs om moorden te voorkomen. De website rentahitman.com werd gebouwd door Rob Inders, die destijds een IT-cursus volgde. Op dat moment had hij niet kunnen vermoeden... dat zijn grap tot ernstige gevolgen zou kunnen leiden. Ines keek een tijd lang niet om naar de website... maar besloot op een dag de e-mails te lezen... en het e-mailadres dat hij op de site gekoppeld had. Honderden mensen van over de hele wereld... hadden daadwerkelijk een huurmoordenaar willen inschakelen... via de website, zo ontdekte hij. Als het verzoek serieus leek... speelde Ines de informatie door aan de politie... Dat gebeurde onder meer in het geval van een Amerikaanse vrouw Wendy Wijn. De 52-jarige had in de zomer van 2020 geïnformeerd via de website omdat ze wilde afrekenen met haar ex-man. Ik stuur haar een tijdje een e-mail met de vraag of ze onze diensten nog steeds nodig had en of ik haar uh, moest doorverbinden met een huurmoordenaar, zegt Ines aan de ABC Nieuws. Ik geef iedereen een een kans om zich te bedenken, zei hij. Ja. Dus toen ben ik meteen naar de politie gestapt. Wijn werd opgepakt en bekende eerder deze maand schuld. Schreef de Washington Post. In eerste instantie zag Innes dat, in dat zijn website toe kon leiden. Was toen een Canadese vrouw hem in 2010 benaderde. Zij wilde drie familieleden laten omleggen. Ines, dat opende mijn ogen. Volgens Ines heeft zijn website in de loop der jaren geholpen bij het voorkomen van ongeveer 150 moorden. Nog altijd komen zo nu en dan verzoekjes ja, inderdaad, Ja, inderdaad. Ja, je kan alles vinden op dat uh, ja, ja, internet. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Ongelooflijk, ja. Het is wat, ja, hè? He? Zeker. Hard werken. Huh? En, uh, ik heb er nog eentje. Een origineel maar dom moordplan. Als er een prijs bestaat voor de meest originele plannen om je ex om het leven te brengen... dan is die ongetwijfeld voor de 57-jarige Clyde Gardner uit New York. Hij wilde een beer neerschieten, het beest vielen, vervolgens de kop, de huid en de poten om zijn eigen lichaam dragen... zich verstoppen achter een paar vuilnisbakken... en zijn ex-vrouw doden met de klauwen van het beer als zij de vuilnis buiten kwam zetten. Vervolgens <tiedacht> zou hij op handen en voeten verdwijnen... slechts berensporen achterlatend. Het was een prachtplan, zo vond hij zelf. Maar bij nader inzien wel een beetje arbeidsintensief. <tiedacht> Daarom stapte hij vervolgens over op plan B. Hij vroeg een kennis om tegen betaling van 15.000 dollar... zijn vrouw dood te rijden met de auto. Garner was zelf eigenaar van een autosloperij en deed vaak mee aan zogenaamde... de Motions Derby. Hij gaf zijn kennis... Demolition. Ja, wat is dat? Ken je dat? Ja, sloopauto's eigenlijk, ja. Hij gaf zijn kennis ja. nog wat tips... om de aanrijding er als een ongeluk uit te laten zien. De kennis stapte echter naar de politie... en Garner werd opgepakt. Hij moet vijf tot vijftien jaar brommen... maar niet als een beer. <laughs> Dan kan je een boek over schrijven. Hij he? is heel ja. lekker bezig, ja. Ja. Huh? Maar ja, het is ook wel een plannetje. Nooit ja. opgekomen bij mijn ex. Nee. <laughs> Invertiep. Maar ja, we hebben geen beren, hè? Nou ja, het was wel... Het zou er raar staan te kijken als ze daar ja. berenpoten... <laughs> nou, je zou een haai kunnen nadoen. <laughs> Moet Je even gaan zwemmen en een hap. <laughs> ja, nou, oké, okay, ik hoor het al. We gaan verder met Joe Jackson. Is she really going out with him? with gorillas down my street From my window I'm staring while my coffee goes cold Look over there, wow. there There's a lady that I used to know She's married now or engaged or something so I'm told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 Take him home tonight Is she really going out with them? Comes with my eyes Don't deceive me There's something going wrong Around here Around here But it looks good Kill There's a So dat wij draaien, moet ik zondag wel mooie cadeautjes krijgen. Ja, natuurlijk. Ja. Jij ook. Nee, ik doe ah, er goed. niet aan. Nee? <laughs> ik geloof er ook niet in eigenlijk hoor. Oh, dat mag je niet zeggen. Nee? Nee. Oh, Je bent een complotdenker. Je bent een complotdenker. Ja, glaas <laughs> bestaat niet. <laughs> nee. Nou. We krijgen net ook weer nieuws binnen. De nieuwe, gaat dit jaar ook niet door. Door de huidige covid-maatregelen, maar vooral door de groeiende belasting in de zorg kan de nieuwjaarsduik 2022 niet doorgaan. Het is niet mogelijk om alle enthousiaste duikers... en bezoekers anderhalve meter maatregelijk aan te houden. Het is heel jammer, zeker voor degenen die plannen hadden... om juist nu voor de eerste keer te water te gaan. Want je moet alles in je leven één keer geprobeerd hebben. Om op de eerste dag van januari de stoute aan te trekken... uit te trekken... en ja. uh, in Zandvoort ja. in het koude water te duiken. En de dans snel weer uit. Jammer. Dan ja. hebben we er wel op verheugd. Ja, jij doet het altijd? Ik doe het elk jaar, ja. Zo, nou nou, knap hoor. Ja. Maar je kan het nu toch ook doen? En wacht tot 1 januari. Je kan het toch ook zelf doen? Ja. Dan maak je een statement. 31 december. 31 december, duik. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat, ja. Doe een oproep. Wie gaat er nou. met mij mee? Nou, goedemorgen, zandwoord is morgen natuurlijk weer. Ben jij er ook bij school? Nee, morgen nee? niet. Nee, nee. Nou, ik heb het programma wat ze hebben. Uh, Sinterklaas, uh, die gaat ons toespreken. Oh, 10:08. Tien goeie. uur acht. Nou, en dan kom jij zeker te, te spreken. Met je ongeloof. In het grote boek. Ja. Kom plotdenker. Uh, om tien uur vijftien Peter Bluis, de eerste trekking van de OVZ-loten. Om tien uur dertig komt Arie Grievejoen. Een nieuwe partij van, uh, eh, uh, van zee, van echte... Uh, Arie echt. heb ik niet gezien, Arie Grivioen. Arie Griffion ja, die, uh, die staat niet op de foto... maar die oh, is er okay. wel bij betrokken, okay, die geeft uh, ja. uh, dingen. Dus uh, dat, is, dat is best wel leuk. Kijken nou, wat zeker? ze van plan ja. zijn allemaal. Ja. Om 11:10 uur komt Harm Graustra... een update van de GGD over de Boesterprik. ja. Om 11.25 uur 25, Jeroen Baldwin over ratten en muizen overlast. Oh. 11.40 uur 40, Gerard Scholte de duinwachter, vertelt. Ah, ja. Leuk, ja. En wat de tweede uur is... Het zal een raadsel blijven. <laughs> ja, maar je hebt het tweede uur al gedaan. 11.08 uur, acht, dat is het tweede uur. Oh, ja, ja, ja, ja sorry. We ja. Ja. beginnen om 10 uur, 10 tot 12. Ja, dat is waar, sorry. Dat is mijn fout. ja. Nou. John Lennon dan? Hè? Die boosterprik, daar wil ik nog even wat over oh. zeggen. Mijn ouders wonen in Purmerend. Die moesten helemaal naar meer om daar hun boosterprik te houden. Mijn ouders zijn niet de jongste. Dus het is best een onderneming om daar naartoe te gaan. Ik heb zoiets van: waarom kunnen die mensen niet in de verzorgingshuizen mee geprikt worden? Ja, maar dat gebeurt er ook in verzorgingshuizen. Ja, de verzorgingshuizen worden de mensen in verzorgingshuizen ge ja, ja. geprikt. Maar niet de mensen die er omheen wonen. Nee, maar ja, hoe weten ze dat? Moet je nou, vrije je inloop toch, hebben of zo? Of ja? nee, je weet toch waar... Je, je, je nodigt uit voor een boosterprik. Dus je weet waar die mensen wonen. Ja, Maar, ja, maar waarom ja, moeten ze helemaal naar tot... Amsterdam... naar de Buikslote meer toe? Ja, Vanuit ja, Purmerend. Ja, ja, ja. Ik weet het ook niet allemaal hoor. Dus, ik ben blij dat ik geen uh, de jongen heb heet. En uh, zijn taak hoeft te doen. Nee, ik ben ook blij dat ik dat niet ben. Nee. Maar... Ik zit met smacht te wachten op de... Een booster? Nee, nou ja, die boosterprik wil ik ook wel graag hebben, ja. Maar zit je dan op te wachten? Nee, ik zit er niet echt op oh. te wachten. Ik vind het wel spannend worden, moet ik zeggen. Met ja? die nieuwe variant die erbij gekomen ja, is. Ja. En de oplopende ja. cijfers. Ik heb echt zoiets van... Ja. Nou, het ik denk niet met... dat de kwestie nee. is van uh, of we besmet worden, maar wanneer. Ja, ja, ja. Ja, ik zit dus... ook steeds vaker te denken, nou, misschien heb ik het al gehad, Ja, ja. Ja, dat kan natuurlijk Ik ook... heb toevallig van de week uh, zelf uh, zo'n zelftest gedaan. Ja? Ik was wat verkouden, wat hoesterig en wat, wat, wat mm -hmm. snotterig. Maar er uh, was geen corona. Nee. Nou. Goed, tijd voor uh, John Lennon en de Mind Games. Ja. Ja, we praten over uh, yeah. Mind, Mind Games. Ja, Mind. Oh, leuk. Ja. ja. Daar komt hij. Ja, nou, ik, had, ik maakte toen net uh, Pim uit voor uh, complotwappie. Uh, maar weet, weet je wat de tien grootste complottheorieën hier zijn? Nee. Nou ja, aids is gemaakt door mensen. Ja? Nou ja, daar kan je natuurlijk corona van maken. En uh, ja. dan krijg je eigenlijk precies hetzelfde ja, verhaal. Ja. Het, het, als bewijs dat deze complottheoretici naar de piek... Kijk in deze uh, complottheoretici naar de piek van de belastinguitgaven in 1977. Met bestemming biologische wapens. Terwijl in 1978 in Afrika het eerste geval van aids werd gedocumenteerd. Oh. <lacht> ja. Ja. Oh ja, de, de, op, een andere optie op het... dat aids een ongelukje was van een lab. Nou ja, nu net zoals met corona. Dat ja. uh, is een kwestie van foutje, bedankt. Nou, op 9 staat Paul is dead. Ken je die nog herinneren? Ja, zeker nog. Paul de, de ja. McCartney, de zanger van ja, de Paul Beatles. Ja. En de aanwijzingen ja. zouden vervolgens uh, complottheoretisch te vinden zijn in de leer. Ja, en als je nummers achter ze voor ging draaien en zo. Dat, ja, ja, ja, ja. En ja, ja. ja, ja, ja. ja. uh, sublimale uh, advertenties, ken je die? Dat er overal, door de, de uh, reclamefilmpjes en, en gewone filmpjes. Ja een beeldje werd laten zien van ja. Coca-Cola Coca -Cola ja. of zoiets, en dan had je Ja, dat tekenen. geloof ik wel inderdaad, in die tijd dat het wel gebeurd is. Misschien tegenwoordig wat minder of zo, maar het, ja. Ja. Ik heb laatst nog meer de zij dit Dat doen we, ja. Ja? ja. Oké. Okay. Op 7 staat de nieuwe wereldorde. Nou ja, die is nog steeds actueel, hè. Daar heb je natuurlijk... Uh, God ja, daar hoor je niks meer van eigenlijk, nee. Nou ja, ze, zijn, ze zullen vast nog wel zijn. Ja, ja. Onder de naam Nieuwe Order uh, beweert de geheime wereldmacht zich opmaakt om de wereld te veroveren ja. en een totalitaire dictatuur op te richten. Ja, nou ja die heb je in de coronacrisis, heb je die natuurlijk ook gehad, die andere dingen. Nou, global warming is een hoop gedoe om niet? Ja, dat is ook duidelijk, ja? Ja, ja wanneer je een maand regen achter de rug hebt in minuten. Nederland, is het makkelijker ja. schouder ophalen van uh, onzin en al dat soort dingen meer. En hoeveel wetenschappers je ook oplaat, dat uh, ja. maakt dan niet uit. Nou, vijf staan de mannen in witte pakken. Weet jij dan meteen waar ik het over? heb? Ja, klopt ja. ja. Bijlomier. De Bijlmer ja. ramp in 92, ja. toen een Boeing 747 van Israëlische oorsprong neerstortte ja. uh, in Amsterdam. En toen kwamen mannen met witte pakken, het opruimen. Nou, uh, vier staat uit de weg, Pim. Pim nou, Fortuyn u. was een succesvolle politicus in Nederland... dat in 2002 werd vermoord op het Mediapark in, ha in Hilversum. Ik Haarlem zeggen. Hij had een hoop ideeën die, geheels, uh, die niet geheel schorden... met uh, iedereen in de Nederlandse maatschappij. Maar volgens complottheoretici was een van die ideeën... bijzonder gevaarlijk, zelfs dodelijk was voorstander van de JSF-gevechtsvliegtuigen. minuten. Ja. Nog twee minuten, oké. Okay. <laughs> nou, op drie staat de bemude Driehoek, dat, uh, dat weet ook iedereen wel. Die ja. uh, boten en vliegtuigen die verdwenen. Op twee de Roswell-aliens. Nou, Area 51 is ja, dat. Klopt, ja, klopt. Ja. En op één staat natuurlijk het terroriseren van 11 september. Dus de aanvallen op de um, Twin Towers. Dat dat een... Uh, ja, ja. Overheid, dingetjes zal zijn. Ja. Dus. Nou, nou, dat was het weer dat voor, was vandaag. Het ja. voor vandaag. Ja. Bedankt, ik dus, zie uh, jou volgende week weer. Ja, Iedereen hele fijne Sinterklaas. Ja. En blijf en, gezond. Uh, blijf gezond en wees voorzichtig.